12 uur. Gert Kluuk met het Het meisje dat gisteravond in zee vermist raakte bij Ameland wordt waarschijnlijk niet meer levend gevonden. Het water is te koud en de stroming te sterk, zegt de reddingsmaatschappij. Het 14-jarige meisje komt uit Duitsland. Volgens de burgemeester ging ze met haar zusje vanuit het water naar de zonsondergang kijken. Daarna kwamen ze in de problemen waarna hun vader te hulp schoot. De vader en het zusje bleven ongedeerd. Er werd al diep in de nacht gezocht en vanochtend vroeg is de zoektocht hervat. Er wordt gezocht op het water, het strand, in de duinen en in de verdere omgeving. Australiërs die vanuit het buitenland naar Sydney vliegen... moeten vanaf 18 juli zelf de kosten betalen voor de verplichte twee weken quarantaine in een hotel. Zo'n 35.000 Australiërs keerden de afgelopen maanden terug uit het buitenland via de luchthaven in Sydney. Daarna moesten ze twee weken in quarantaine voor ze verder mochten reizen. De kosten, in totaal zo'n 65 miljoen Australische dollar... werden tot nu toe betaald door de deelstaat New South Wales. Nieuw onderzoek in Duitsland onder genezen coronapatiënten... laat zien dat het aantal antistoffen in het bloed snel afneemt na besmetting. Dat betekent dat er geen langdurige immuniteit is tegen het virus... De uitkomst van dit onderzoek is gelijk aan de bevindingen van Chinese onderzoekers. Die melden eerder dat de antistoffen in het bloed na twee maanden sterk afnemen... vooral bij patiënten met een mildziektebeeld... maar ook bij patiënten die ernstig ziek zijn geweest door het virus. Roger Stone blijft een veroordeelde crimineel... ook nu president Trump hem zijn straf heeft kwijtgescholden. Dat schrijft de voormalige speciaal aanklager Robert Mueller in de Washington Post. Miller deed het onderzoek naar de pogingen van Rusland om de presidentsverkiezingen in 2016 te beïnvloeden. Het onderzoek is door Trump en bondgenoten steeds afgedaan als een heksenjacht. Roger Stone, een oude vriend en adviseur van Trump, zou een van de slachtoffers zijn. Het weer zonnig, geleidelijk wel stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook periode met zon en iets warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 luisteraars, welkom bij het derde uur Jazz op ZFM. Mijn naam is Marco van harte Welkom. Fijn dat u luistert. Dit is uh, Jamiroquai. Je kan je afvragen of dat uh, jazz is. Jamiroquai is een uh, Britse band onder de leiding van de zanger Jay Kai. En het, uh, de muziek die zij uitbrengen werd eigenlijk uh, onder het genre gevat van assy jazz en funk. En zoals we het eerste uur gewoon lekkere uh, mainstream jazz hebben gedraaid... het tweede uur op Big Band uh, verder zijn gegaan... Uh, hebben we nu, zijn we nu het derde uur begonnen met Jumura en dan een beetje in de funk uh, acid jazz stijl om dat daarmee door te gaan en ook weer een beetje terug te komen op het vorige uur heb ik als volgende plaat uh, klaarstaan het nieuwe Cool Collective het is een Nederlandse band in een big band formatie maar toch een beetje uh, niet zeg maar de oude swing maar een beetje in een moderne uh, jazz funky stijl ik zou zeggen beoordeel het zelf Om te zien hoeveel Nederlandse bands en artiesten er eigenlijk zijn die zich op het jazzgebied uh, bezighouden, zowel van mainstream als big band en ook en zeker deze Funky Music. Dit was het uh, Nieuw Cool Collective, een Nederlandse big band die uh, nou onwijs lekker swingende muziek maakt, vind ik. En we gaan weer terug naar een, een, een, een trompetist die we in de eerste u ook gedraaid hebben, is Jan van Duikeren, ook een Nederlandse. Uh, muzikant uit het Rotterdamse. Hij arrangeert en hij schrijft ook zelf muziek. Maar hij maakt ook uh, hele leuke muziek met de grootste deze aarde. Uh, hij heeft onder andere opgetreden met uh, Lionel Ritchie, maar ook met een Candy Dilfer en met een uh, treintje Oosterhuis. Hij is echt... Uh, nou, ik ben ook een groot fan van hem. Hij maakt een hele duidelijke, lekkere muziek met zijn uh, trompet. En uh, dit is ook een, een beetje een funky music. En het is Strawberry Jam samen met uh, onze Nederlandse Candy Dilfer. dag, luisteraars bij ZFM Jazz. Mijn naam is Marco van harte Welkom en fijn dat u luistert. U kunt met mij uh, chatten via de WhatsApp-chat van ZFM. En dat is wel op het nummer uh, 023-573-0393. Ik herhaal 023-573-0393. En omdat ik het zo'n fijne muzikant vind, Jan van Duinkeren. Uh, de trompetist uit Nederland, echt met de grootste deze wereld uh, gespeeld... Niet erg bekend, tenminste ik kende hem nog niet zo goed. Ik heb het volgende nummer uh, met hem klaarstaan. Het is ook weer een, uh, een nummer samen met een uh, hele bekende Nederlandse saxofonist. 12 juli, zondag... 12 uur 28. We zitten midden in de derde uur... Jazz of ZFM. Mijn naam is Marco. Fijn dat u luistert. De derde uur staat helemaal... in het teken van de funk deze keer. En de funk is een sterke, ritmische muziekstil. En lijnt vooral op het ritmische staccato samenspel tussen percussie... baslijnen en slaggitaren. Uh, en zeker ook de blaasinstrumenten. De muziekstroming is afkomstig uit de Verenigde Staten. De funk is eigenlijk ontstaan... in de uh, midden vorige eeuw. En... Uh, de functie is eigenlijk grootgebracht door onder andere een James Brown. En de volgende plaat die ik heb klaarstaan is ook van de GB Horns. Oftewel van de James Brown uh, Horns sectie. Bestaande uit uh, Maceo Parker, Fred Wesley en Alice P. Giles. Uh, nee, P.V. Alice. Sorry, P.V. Alice. P.V. Alice op uh, sax, Maceo Parker op Alt sax En uh, die andere op Trombone. Zogezegd de GB Your hands up, quit staging, boy, put your pants up, hard-headed, they say I ain't taking. You. Respect yourself, and ain't nobody gon' respect you. I wanna see your ass. I ain't gon' say that, and I don't say it. My grandmama don't play that. Look like you need some help, I'ma give you some. You don't got a belt, I give you one. Can't learn it. You don't listen, have some dignity, ambition. You gon' fall if you don't stand. Can't even walk right tripping over your pants. I ain't fussin'. Nah, no, I ain't nagging. Just want a young black you to stop saying Boy, pull your pants up. Pull your pants up. Boy, pull your pants up. Pull your pants up. Boy, pull your pants up. Pull your pants up. I keep on hearin' the word words. I keep on hearin' the word words. In the words in the prime, what we'll be your hope? So why you sacking your pants as a black man, spell it back in reverse and make them understand. Come eluded in time, got you calculated. Hallucinating your thoughts, get them activated. You better pull up on your pants and become a man. Put a pepper still, be the next plan. And catch a grip on your grind, get your mind right. set the freak from the devil, pull them up tight. So if you're black and you're brown, then stay it loud. Get on the the beat, walking through the crowd. Legitmental like fools, got to break the rules. Fabricating your life, I see you think it's school, Dude, at your own pace, melody down the truth, and get it out of the face. Triple blinding with your plan, got you second your plan. No respect for yourself, yet you see you're a man. Your big the time while you sagging your life. Draw my with you? the devil. got you paying the price. I keep on did? hearing the words, I'm a godfather. boy. boy. En de funk heb je natuurlijk ook in een heleboel uh, verschillende stromingen. En uh, de GB's was daar een van. Dit is een moderne versie met een rapper erin. Maar uh, wie ook eigenlijk de funkmuziek helemaal groot hebben gebracht uh, is een Amerikaanse soul funk en rhythm en blues groep. En het heet Tower of Power. Deze hebben een fantastische saxofonsessie. Sessie erin zitten met uh, alt saxen, tenor sax en zelfs een, uh, een, uh, een bariton en een bass sax. Het is echt uh, fantastisch. Luister het zelf. De Tower of Power. Wat een power er in deze muziek. En uh, zeker funk. We blijven nog even bij de funk. Want het uh, derde uur van uh, mijn programma staat helemaal in het teken van de funk muziek. En een van de grootste ook op deze aarde wat funk muziek aangaat. Die hebben we in het uh, tweede en het eerste uur ook al gedraaid. Het is uh, Maceo Parker. Een uh, saxofonist geboren in 1943... Een Amerikaan is groot geworden bij James Brown in, het, uh, in de in laatste sessie daarachter, maar later een uh, solo carrière begonnen. En uh, zeker ook uh, een van de grote als het gaat om de, om de funk muziek. Zo gezegd Marceo Parker Uptown Up van het uh, album Funk Overload. <zienk> SEO Parker van het album Funk Overload. Zeker een van de grootste als het gaat om, uh, om funkmuziek op deze wereld. Uh. En maar waar het uh, ook nog heel groot uh, om funk gaat is Saskia Leroux. Saskia Leroux is uh, geboren in Amsterdam 31 juli 1959... en is een grote Nederlandse jazzmuzikus, Ook wel genoemd The Lady of Miles Davis. Haar muziekstijl kan beschreven worden als een combinatie van jazz, pop... en electronic dance-muziek, Latijn en wereldmuziek. La werd, zoals gezegd, in Amsterdam geboren, in de Jordaan. Ze is begonnen met de uh, Sopraan Blokfluit. Zou je ook niet verwachten als je dit nu zo hoort, uh, wat ze nu voor muziek maakt. En uh, ze heeft allerlei andere dingen ook gedaan, waaronder ook een klassiek uh, een cello gespeeld. Dus ze is heel erg veelzijdig. Ze is, uh, ooit is ze als winnaar uh, van het jazzfestival in Montreux uitgekomen. En ze komt gewoon uit onze eigen Amsterdam, Saskia La met het nummer Vibes. Een basgitarist met zijn uh, eigen band. Ik heb hem een paar keer live mogen zien. Eén keer op een jazzfestival in Ingolstadt. Dat was de eerste keer dat ik hem zag. Het is uh, hele bijzondere muziek moet ik zeggen. Hij speelt zelf op de, de basgitaar hier. Hij maakt het helemaal tot een solo instrument. En op Nozzy Jazz heb ik hem ook al twee keer mogen zien. En dan speelt hij ook onder andere een basklarinet. Het is uh, een bijzonder. hele bijzondere muzikant uit New York. Zoals gezegd, ze uh, Marcus Miller. We zijn bijna aan het einde gekomen van onze... Uh, Jazzprogramma. Jazzprogramma wat tegenwoordig van 10 tot 1 duurt. Het laatste uur heb ik helemaal in teken gezet van de funkmuziek. En iemand die ook uh, altijd de funkmuziek groot heeft gemaakt is Jamar Het is een uh, Engelse band, acid jazz band. En uh, hier is een nummer You Give Me Something van een Funk Odyssey. Zo'n Funk Odyssey heet het album. <muchten> When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep. And every movement carried much prestige. I knew right then I'd carry on to you. I knew my heart belongs to no, know you. You give me something. Van een, van een hele mooie uh, plaat. Nu gaat er even iets mis. En ik weet niet waarom. Daar is het. We zijn aan het einde gekomen van het derde uur Jazz of ZFM. Mijn naam is Marco. Ik vind het heel fijn dat u geluisterd heeft. De derde uur stond in het teken van de funk. Het tweede uur stond in het teken van de big band. En het eerste uur gewoon mainstream jazz. We gaan dit uur afsluiten met een hele grote Nederlandse artiest ook weer. U weet dat ik... Uh, erg voorkewerp voor Nederlandse antisten. Het is een, uh, een vrouw, een oude vrouw... die geboren is uh, in Amsterdam 1969. En uh, ze is een dochter van een hele bekende Nederlandse saxofonist... Hans Dulver. Ik heb het over Candy Dulver. En uh, ze heeft natuurlijk het jazz en het saxofoonspelen... met de paplepel ingekregen van haar vader... Ze is, uh, ze is echt een hele grote op deze wereld. Ik denk dat ze in Nederland een beetje onderschat Want In Amerika is ze zeer groot. Ze vult de ene zaal naar de andere zaal in Amerika. En zeker in New York. Ook in Tokyo. In, uh, in de podia van, uh, van Blue Note. Dat speelt ze zomaar twee weken achter elkaar. Uh, uitverkochte zalen. Het is echt ongelooflijk. Haar uh, eerste cd waar ze eigenlijk mee uitgekomen is. En het is ook een typische funk cd. Die heet uh, Sexuality. En daar wil ik graag dit uur mee afsluiten. Volgende week zit mijn collega... Uh, en dan braak ik, sla ik helemaal dicht. Uh, dat zal ik u zo nog even vertellen. Maar uh, is er weer een collega van mij met Jess op ZFM van 10 tot 1 tegenwoordig. En we sluiten dit, uh, dit programma deze zondag op 12 juli af met Candy Dulver en Sexuality. I know she looks good, but can't she play? Think about it. <laughs>